Het is drie uur Patrick Holskamp met het NOS Journaal. Bij Nieuwkoop is een boot gezonken met ruim 50 mensen aan boord. Iedereen is aan wal gekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond tijdens een jaarlijks feest... bij de Nieuwkoopse plassen. De meeste mensen zijn zelfstandig op het droge gekomen. Sommigen zijn door omstanders geholpen. Twee duikteams van de brandweer hebben rond de boot gecontroleerd... of echt iedereen uit het water is gekomen. Voor ons nog wordt niemand vermist. Het ongeluk gebeuren tijdens de gondelvaart, die onderdeel van het feest is. Mexico wordt aan twee kusten geteisterd door tropische stormen. Aan de oostkust, aan de Golf van Mexico, heeft de tropische storm Ingrid orkaankracht bereikt met windsnelheden van meer dan 120 km per uur. Tientallen wegen, bruggen en zo'n duizend huizen hebben inmiddels al schade opgelopen. De verwachting is dat Ingrid morgen aan land komt bij Veracruz. Ruim 5000 mensen uit lager gelegen kustgebieden zijn geëvacueerd. De westkust heeft te kampen met tropische storm Manuel. Het gebied tussen Acapulco en Manzanillo wordt bedreigd. De verwachting is dat er bijna een halve meter regen gaat vallen. Syrië treedt toe tot de organisatie voor het verbod op chemische wapens.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 In de middag raakt het bewolkt en later volgt regen. Middagtemperatuur 16 graden. Dit was het NOS-journaal. Dames en heren, hou je stuur stevig vast, leg je deken recht en spit je oren. Want het is inmiddels een jaar geleden dat je deze rebel hoorde op Radio 1. En om te vieren dat hij nog niet van de zender is geschopt door de grote bazen... is het feest vannacht... Dus ga er goed voor zitten. Pak een glas wijn, een biertje, je kopje koffie... of het glas water dat naast je bed staat... en laten wij ware nachtwakers proosten op de nacht... en het eenjarig bestaan van dit prachtige programma. Hey, ja hoor. En dan hoort natuurlijk oh, champagne bij. Oh, kut. Oh, alles gaat eroverheen. Goedendacht, je luisteren naar nachtwakers, Kom allemaal binnen, alle mensen van Radio 1. Het is een jaar bestaan van dit programma. Hm. Mm. Philemon, mm. jij ook. Je moet eventjes een champagne drinken. Langs en een taart. Die leven, Dit is toch mooi. Lang zal die leven in de gloria. In de glorie. Eén ah, jaar gestaan hier Philemon. Voor jou als eerste. Dank je wel. De champagne. Mijn waarde compaan in de nacht. Piep de Hé! Hey, Alsjeblieft, dankjewel voor de taart. En dan mag ik blazen natuurlijk ook. hè. Maar ik vind het wel mooi, dat jij wel echt. Uh... Ja, ik denk, ik neem het er maar van, Filemon. Als ik toch dan. Uh... Ik vind het wel mooi, jij zit wel echt stil bij dingen. Dat vind ja. ik wel goed. Ja. ja, maar je moet die kleine dingetjes, die, die zijn heel veel waard. En het is natuurlijk maar een jaar. En ik hoop dat het nog jaren zal doe je zijn. Je doet het ook bij je verjaardagen, zo. Dat je daar echt even bij stilstaat, dat er, dat er weer een jaar verstrekt is. Nou ja, weet je wat het is? Met je verjaardag, dat doe je op zich niet zo heel veel aan. Je nee. leeft gewoon en je wordt ouder. Maar dit heb ik natuurlijk wel moeten proberen vast te houden, dit programma. Ze hebben het me ooit gegeven, maar behouden is natuurlijk belangrijk. Ja, consolideren is nog moeilijker dan het bereiken soms, hè. Weet, jij hebt nog geen Spanje, hè? Nog een beetje? Kijken, een het kijk, het is wel goed, want je kan ook zeggen van ja, een beetje onverschillig. Van ach, ja, wat is een jaar nou? Maar ja, ik zo vind vind het soms wel de, mooi om even bij stil te staan. Ik ben er best wel trots op. Dus ik ga nu deze taart ook, of althans de kaartjes op de taart <laughs> deze uitblazen. de taart. Dat is toch een prachtige. Ik in een soort plastic bakje uit de supermarkt staan. Waar zie je de kaarsen? Ja, dat klopt. Huppakee. Wow. Vijf kaarsen sneeken uit omdat ik uh, één jaar besta. Dank jullie wel, jongens. En laten we proosten op, uh, op radio en het leven aan zich. Ja, proost op het leven aan zich. Proost. Ja, proost, proost. En radio. Dit is radio 1. Nachtbrakers. Frank van der Linde. Yes, ja, nu zijn we dan echt begonnen. Even een momentje ingeruimd voor, voor het vieren van mijn verjaardag, van mijn eenjarige bestaan. Ik kan maar geen afscheid nemen, Pieter. Je wilt weer, je wilt weer in ermee, maar wordt je. De... Wat is er? Van een decorstuk. Hé, hey, dat de taartje ga ik zo. Ik wordt nu gewoon weer weggetild. Ja, je zegt ja, doe maar weg. Ja, maar omdat ik even ja. nog aan een champagne zit en zo. Ja, maar taart, champagne. Ik, eh, ik hou van wijs. Mijn hobby, dat is wel een goede combi. Ja? Maar eigenlijk aardbeien natuurlijk nog beter. Oh, lekker. zou ja. ja, is ook nog wel lust, inderdaad. Wat is nou echt je hoogtepunt geweest in dit jaar? Nou eh, ja, dan ga ik nu even, ga ik even oh. wel helemaal nalopen. Okay. Dus als je, als je nog even <laughs> lekker blijft zitten, ik ga springen. Mag nu de de auto... jou een hoogtepuntje even hebben nog snel, voordat je in de auto springt? Even van, van, van, van het hele jaar? Ja? Oh, dat is moeilijk, zeg. Dat is moeilijk. Maar dan van september tot september. Want het is nu natuurlijk, uh, uh, wat is het eigenlijk? 15 september. Ja, de, de, de, de, de, ja je op vakantie, ik vind het, het moeilijk op één moment. Of, of van, van, ja, van of in, in mijn leven Ja, maar alles. Het mag echt alles zijn. Het mag van een vakantie zijn. Een, een mooie broek die je misschien ooit hebt gekocht. Nou, wat, iemand... ik, wat, ik, wat, ik, wat ik op het moment echt kan... Uh, kan herinneren. Wat mij meteen in me opkomt is, ik heb natuurlijk de Week voor Viedelman, dat is mijn televisieprogramma. Ik had er een hele nieuwe opzet voor ja, uh, verzonnen. En ik had echt een hele lovende recensie in de, in de, in de NRC en ook een goede in de Volkskrant. Dat was met Georgina Verbaan, dat ja. jij, jij filmt nu echt zelf gewoon, ja. alleen maar, one man camera, een one-man camera. Ik ben een one-man band. Ja, yeah, heel vet. En uh, dat vond ik dat was heel spannend. Ik heb het een keer op een verloren zondagavond heb ik dat uitgeprobeerd en dat is nu echt een programma geworden. En, wordt omarmd door mensen. En dat vond ik wel echt een heel... ja, heel gaaf gevoel. Want ja, dat je ook toch echt mooi, helemaal heen? zelf bedacht hebt en zelf voor gestreden ja, hebt. Ja, maar dat gaan we dus doen de uh, komende twee uur. Je mag inbellen 0800-1121. Met jouw hoogtepunten ook dieptepunten. Want het leven is niet alleen maar fun en jolijt. Er gebeuren ook soms nare dingen. 0800-1121, de lijnen staan open. En uh, nou ja, omdat ik dus terugblik... En, um, en omdat ik dus een jaar op Radio 1 zit... Uh, ga ik ook even een beetje mijn uh, hoogtepunten en dieptepunten langslopen. En dat is dan, Lieve Julemon, dat is dan qua radio, maar ook wel qua, qua privé. Want um, als je vaker uh, uh, naar, dit, uh, naar dit programma luistert... weet je dat ik wel wat heb meegemaakt afgelopen jaar. Veel hoogtepunten, eigenlijk vooral heel veel hoogtepunten... maar ook dieptepunten, die komen ook nog voorbij. Maar één van die hoogtepunten was voor mij wel de reis naar uh, Vietnam en Thailand. Daar heb ik ook een reisverslag over gemaakt... En die hoorde je hier op Radio 1. En um, uh, dat, was, dat was echt een hoogtepunt. Ik, het was voor het eerst dat ik op een internationale vakantie ging. En ik ging samen met uh, mijn vriend, uh, goede vriend en huisgenoot Etienne. En Etienne heeft dan weer een Vietnamese vriendinnetje in Noord-Vietnam wonen. En daar gingen we naar op bezoek. En het was zo'n toffe vakantie. Het was echt een eye-opener voor hoe het ook kan, het leven. Want ik ken natuurlijk alleen maar het leven in, in Nederland. En dan vooral ook nog in de Randstad. Maar het kan dus ook helemaal anders.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 En ik schreeuw er een beetje doorheen, want ik was al een beetje dronken daar. Dan komt het liedje, hè. Fine. Fine. We sing the song, oké? You start with the song. O ja. Zo gaat het dus een beetje. Je zing je dat liedje. En elke keer zingen eens het liedje voordat je in één keer zo'n rijstwijntje achterover slaat. En dan met de, ja, de, de, de, de, de oudste van het gezin, dus of de oudste broer of de vader, dan. Uh,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 En uh, dit liedje, de, dat vond ze heel erg leuk. Dat draaiden ze de hele tijd. Dus ach, ik draai het nu voor haar. This is a met shame. It's somebody I used to know. Een, wat een fantastische vakantie was dat, zeg. Het is echt uh, een inkijkje in de Vietnamese cultuur. En dan ook nog de liefde. En de liefde is uh, wel een thema dat vaak terugkomt in mijn programma. En ook nou ja, omdat het gewoon, ik ben er veel mee bezig. Want uh, naast hoogtepunt is het soms ook allemaal wat minder. Uh, het kan niet allemaal feest zijn. Want in uh, de derde uitzending van mijn programma maakte ik een uitzending over liefdesverdriet. En niet zomaar, want ik had liefdesverdriet. Het is een beetje be be kommer en kwel op de radio deze nacht. We gaan het niet te triest maken, hoor, Maar ja, volgens mij is het, het wel fijn om een beetje te zwelgen in zelfmeelij. Want uh, ja, als je het toen net nog niet luisterde en je schakelt net in... het is uh, deze week uitgegaan met mijn vriendinnetje. En uh, daar baal ik van. En, en ik dacht van, ik had een heel mooi draaiboek helemaal in elkaar gedraaid voor deze show. Toen ging het uit en dacht ik, woep, alles aan de kant. Ik ga gewoon uh, met jou het hebben over liefdesverdriet, over... Relaties die uitgaan en hoe je daar het beste mee om kan gaan. Ja, en ik uh, dacht. Uh, gedeelde smart is half te smart. Dus ik, ik gooide alles op tafel. En uh, dat is heel fijn, dat, dat werkt bij mij. En uh, dat werkt ook bij jou. Want je bent ja, als luisteraar. Want ik heb veel opbeurende woorden gehad. Fijne luisteraars heb ik eigenlijk. En uh, ook uh, openbaringen, zoals uh, Erik. Erik gooide alles op tafel. Want uh, Erik was verlaten door zijn vriendinnetje en had nooit meer wat van haar gehoord. Uh, Erik, stel nou dat ze... Want heb je haar niet meer gesproken? Hè? Jij ook... Nee, nee. Stel nee, nou nee. Hè, dat ze luistert. Stel dat ze wakker is, in de auto zit... Of, of nee, weet ik veel, ze kan niet slapen... Omdat ze misschien ook wel mede in de maag zit. Ja. Ik weet het niet, ik ken de situatie niet. Ja, ja, jij weet het zelf ook niet. Wat zou je tegen haar willen zeggen? Kom terug. Best, <laughs> ah. Wij, wij, wij... Hij hoort gewoon een ik hoor. wij zijn zo goed met z'n Ik snap het gewoon niet. Kijk, ik bedoel, als je, als je het uit wilt maken, zeg dat dan. Geef me een reden, dan kan ik het achter me laten, weet je wel. Ja, ik kan je het afsluiten. Ja, precies. Ik kan het nu niet afsluiten. Ja, liefdesverdriet. Blijft uh, altijd een heikel punt. Een hoogtepunt dit jaar was weer iets wat buiten de radio omgaat. En, uh, en ik heb er eigenlijk ook nooit over verteld op de radio. Maar dat is dat ik... Uh, ik organiseer ook feestjes in clubs en op festivals en zo. En uh, mijn feestje heet singlefeestje. Het is een heel simpel concept. Ik heb, uh, ik heb zes cd-bakken met tienduizenden singletjes. En dan als jij op dat feestje komt... kan jij door die uh, bakken heen struinen met al die singletjes. Kies je favorieten uit en die geef je aan de dj. En die draait hem. En uh, afgelopen jaar stonden we op verschillende plekken. Eén daarvan was Tifoli, de, de club van Utrecht. Dat was echt fantastisch, uitverkocht. Geweldig gevoel. Een ander hoogtepunt van Singleface was het festival Solar in Limburg. Er stonden daar ook weer zo voor rond 700, 800 man... die helemaal uit hun dak, dak gingen op zondagmiddag om een uurtje of twee. Dat was echt fantastisch, zonnetjes scheen. En hier hoor je een fragmentje dat iedereen echt letterlijk en figuurlijk een gat in de lucht sprong. Als je het aan mij vraagt, echt de beste drugs die er is. Hoor. Als je op zo'n podium staat en iedereen gaat los uh, ja, op jouw feestje, op jouw muziek, op wat jij doet. Dat is echt zo fantastisch. Het is, uh, het is ook uh, dieptepunten. Een jaar telt niet alleen maar hoogtepunten. En het is al sinds een tijdcrisis, uh, sinds een paar jaren al. Maar dit jaar kwam de crisis voor mij voor het eerst eigenlijk wel heel dichtbij. Want mijn vader, die al twintig jaar een kledingzaak had in de Amsterdamse Bijlmer, ging failliet. En voor het eerst zag ik de crisis dus echt van dichtbij... En uh, zelf zit ik hier natuurlijk heel fijn op Radio 1 en prijs mij gelukkig dat ik uh, dus nou ja, uh, een jaar besta. En dat ik zowaar een uh, vast contract heb gekregen bij BNN, dus ik ben, ben heel gelukkig daarom. Maar ja, de crisis grijpt om zich heen. En uh, ik interviewde mijn vader over, over zijn faillissement en, uh, en vroeg hoe het dat voor hem voelde. Dat voelt heel vervelend. Je hebt gewoon een, al je jaren dat je in een uh, in de de winkel hebt gehad, heb je het allemaal opgebouwd en het is allemaal voor jezelf. Dus je denkt, nou, dat gaat lekker door zo allemaal. En op een gegeven moment dan uh, merk je toch dat het minder gaat worden. En dat wordt nog een keertje wat minder. Je gaat mensen ontslaan. Je gaat er alleen staan. En op een gegeven moment houdt het uh, helemaal op zelfs. Ja. En dan uh, val je wel in een uh, zeer diep gat. Ja, en terwijl ik deze hoogte- en dieptepunten laat horen... Uh, kan jij natuurlijk inbellen. 0800-1121. De lijnen staan wagenwijd open. Ik, uh, ik kom zo bij je. Nog even één hoogtepuntje. Ja, dat vind ik, ik vond het leuk. Want dat was een uitzending die ik maakte op Radio 1. En uh, mijn bazen waren allebei op vakantie. Zowel mijn radiobaas als uh, de, de baas van het hele bedrijf van BNN. En ik dacht, ik ga eens lekker kattenkwaad uithalen op Radio 1. En uh, ik was dan lekker een beetje aan het rotzooien. Ik had mensen in de maning genomen hier bij, uh, bij, bij Radio 1...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 Ze ligt natuurlijk heerlijk te slaan. is dus acht minuten voor vijf. Ik ben benieuwd of ze boos wordt of, ze het, of dat ze het misschien ook wel lief vindt. Ik denk de eerste. kan wel even duren, hè? Misschien neemt mijn vader wel op. Misschien denkt hij wel dat er iets heel ergs aan de hand is. Hallo? Hallo? Ja? Met wie spreek ik? Met Danny hey Columne. Hé, papa. Je spreekt met Frank. Hé. Hé. Hé.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 Nou, nee, man. Oh, als ik het zo hoor, krijg ik bijna alweer een beetje medelijden met... Het. Ja, vond ik, dus ik vond dit een leuk radio moment. En ik had ook ik had heel veel leuke radio momenten, Heel veel leuke luisteraars. Echt, echt heel fantastisch. En wat ik zeg, je kan nog steeds inbellen. 0800-1121. Um, en, en daar dank ik je ook voor. Want dat vind ik heel fijn dat je al het inbelt op dit onorthodoxe tijdstip. Maar samen zo in de nacht. Dat geeft toch een goed gevoel. Alleen, is, ja, je kan niet iedereen vriend houden. Dat, dat gaat nou eenmaal zo. Um, zo is niet iedereen altijd eventjes blij en vinden mensen ook soms helemaal niet, helemaal, echt helemaal niks wat ik doe. Uh, je hebt die kostbare zendheid. en dat je dan uiteindelijk uitkomt met... Wat zou jij doen op een onbewoond eiland? Ja. is natuurlijk wel een, een, een armoede kwestie. He, nou. Nee, is echt waar. Nee, ik vind het zonde van de zendheid. Want wat zou jij doen op een onbewoond eiland? Denk, jezus, jongen, met een armoede. <lacht> er zijn zoveel... <lacht> Kun jij ja, aan noekje. Doorheen draaien. Of ik aan even kan draaien. Ja. Welke? Birds. Nee, ik ben daar helemaal klaar mee. Doe maar iets van Annoek. <laughs> Is goed, Ben. Ik uh, ga sowieso zo meteen een mooie Nederlandse vrouw. Stacht draaien. Goedemorgen. wel, Nederland. Oh? Yes, Doe Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Zo. <laughs> Ja, dat is Ben. Ben belt vaak in. Ben, je bent nu ook weer van harte welkom. 0801121. Ja, een jaar vol hoogtepunten. En, en ook minder, minder leuke dingen. En die heb jij ook meegemaakt. Leuke dingen en minder leuke dingen. We nemen even het jaar door. Van september tot september. Laat je horen. 0801121. bel 0801121. Nog één hoogtepuntje dan. En daar, uh, nou, straks hoor je er nog meer door. Maar nu nog even één hoogtepuntje. Uh, dat is dat alle muzikanten die zijn langs geweest. Ik heb, uh, ik heb best wel veel muzikanten hier in de studio gehad. En dat was dan. Soms uh, zat ik dan op het dakterras of dan zaten ze hier helemaal dronken. Een van die bands die langs is geweest is uh, Kensington. Die waren hier live bij mij in de studio en die speelde Send Me Away. Yo, dit is Casper van Kensington en ik feliciteer bij deze van harte Frank van der Lende gefeliciteerd met je eerste verjaardag. Daag! You won't let it, you won't take it in the radium light, I can't hide it, I can't fake it, we lost the way to hide it all, two-sided, you still amaze me, I say hi to your maniac side, you won't let it, you won't take it, we lost the way to hide it all, we lost the way to hide it, we lost the way to hide it. I'll be hopeful Before they send me away Before they send me away You're going at it You want to tame me, Hold back on the head in your eyes You won't find it You will crave Live hier uh, eerder dit jaar. Zelfs in 2012 nog met Send Me Away. Radio 1. Nacht. Nachtbrakers. Yes. Nou, luister je naar Goedenacht. Leuk dat je erbij bent deze nacht ook weer. Ik besta een jaar en dat, uh, dat vier ik met jou hier op de radio. Wel gerust in 0800-1121. Sosja, goedenacht. Goedenavond. Goedenavond. Um, je hebt ingebeld. Ja, dankjewel, dankjewel. wel. <laughs> Dat is uh, leuk om te horen. Hoe, uh, hoe is jouw jaar geweest? Want ik vraag dus naar hoogte- en dieptepunten. Want we gewoon ja. het jaar doornemen. Ik heb toen net wat van mezelf laten horen. Maar nu ben ik heel benieuwd naar die van jou. Nou, na uh, best wat moeilijke jaren is dit jaar een hoogtepunt. Want ik heb een boek geschreven over dat ik ziek ben geweest. En het boek ligt in de winkel. Oh echt? Ja, echt. Dat is wel echt een soort kindje dat wordt geboren of zo, toch? Ja, Als je een boek is uitbrengt. Echt heel bijzonder. En het mooiste van alles is dat het inmiddels ook bij Koningin Maxima ligt, Zo. want die mocht ik het opsturen. En ik heb ook een dankbrief van haar liggen, echt? dus dat is natuurlijk hartstikke, ja echt waar. Maar vertel even, wat voor boek is het en, uh, en wat, wat, waar gaat het over? Nou, ik heb tien jaar geleden borstkanker gehad, Ja. heb alle fases doorlopen, vanaf het begin een uh, borstsparende operatie met chemobestraling, hormoontherapie en toen bleek ik erfelijk belast. Oh. Dus twee jaar geleden hebben ze mij dringend geadviseerd... om preventief bij de borst weg te laten halen. Omdat de kans dat je dan terugkrijgt heel groot is. Dat is heftig. Ja, maar het is allemaal gelukt gelukkig. En het gevaar is weg, de angst is weg. En ik wil nu graag een voorbeeld zijn... voor alle mensen die er nog doorheen moeten gaan. Om te laten zien dat het ook weer heel goed met je kan gaan daarna. Ja, nou ja je klinkt ook helemaal heel vrolijk en monter en zo. Maar ja. um, heeft die tijd... Um... Van uh, nou ja, met de borstkanker dat op de loer lag, het preventief weghalen van je borsten. Uh, heeft dat, is dat ook de invloed en de inspiratie geweest voor je boek? Gaat het daar ook over of ja. staat het er helemaal los van? Nee, nee, nee, dat is juist. Um, toen ik ziek was, was ik heel erg op zoek naar mensen die er voorbij waren. Van gaat de vergeetachtigheid weg en de vermoeidheid. En hoe gaat het daarna? Want mensen die ook chemo en bestraling en alles hebben, die zijn op internet heel makkelijk te vinden, want iedereen wil zijn verhaal kwijt. Als het goed met de mensen gaat, verdwijnen ze uit beeld en gaan ze weer door met hun leven. Mm -hmm. En ik wil nu juist dat voorbeeld zijn wat ik zocht en niet kon vinden... voor de mensen die er nog doorheen moeten, van jongens, kom op. Het is een hele zware tijd, maar je vergeetachtigheid en je vermoeit en alles gaat weer weg. Ik werk weer 32 uur in de week en ik sport weer en ik doe alles weer... Dus dat wil ik graag uh, laten zien aan de mensen, van lees mijn boek. Er staan ook gedichten in die je kinderen voor kan lezen als je ziek bent, van hoe vertel ik het mijn kinderen. En zo hoop ik mensen te steunen die er nog doorheen moeten. Ja, dat is wel en... een nobel streven, dat is goed ook. Ja, oh. weet je, ik hoor ook wel eens mensen zeggen van nou, doe maar geen chemo. En dan denk ik, joh, dan ben je over een jaar dood. Ja. En die chemo is echt, echt geen leuke tijd, hoor. Het is een moeilijke tijd, het is een zware tijd... maar het is wel de moeite waard. Ja, het, is, het is een heel heftige tijd. Je, je gaat er, uh, wat je al eerder zei, je wordt er moe en ziek van. Als het ja. er heftig is, vallen ook je haren nog uit en, en, ja, en dergelijke. Okay. Dus het is, ja. het is gewoon echt een aanslag, zowel je innerlijk als je uiterlijk. Want mensen zien het ook aan je. Ja, helemaal waar. Maar ik zou tegen iedereen willen zeggen, um, als je erin zit... want eigenlijk. Is iedereen in Nederland... heeft al iemand in zijn omgeving die borstkanker heeft... of heeft er helaas zelf mee geconfronteerd. Dus mijn boek... zou voor heel veel mensen... een steun kunnen zijn, maar het is als leek... heel lastig om in de media terecht te komen. Want ik krijgt... I alle uitzendingen, iedereen krijgt heel veel mails. En ik krijgt altijd een mailtje terug, bedankt voor je mail. Als we wat met je gaan doen, dan hoor je. Dus de enige medium waar ik terecht kan... is s'nachts inbellen bij jullie programma's. <lacht> oh! <lacht> <dan hoef> is ik... <lacht> zit me te misbruiken, ja, social Het is het hoogtepunt voor mij. Ja, nee, nee, absoluut. Begrijpen. Hoe heet je ja, boek en zo dan? Kom, <lacht> kom maar even door dan. Ik wil het dan ook wel weten. Hoe heet je boek? Mijn boek heet En dan ineens heb je kanker... En het is gewoon, als je het intikt op Google, bij Bruna, bij ACO, bij, bij bol.com, het is overal te bestellen. Uh, bibliotheken hebben het, uh, je, je kan het in iedere boekwinkel, kan het besteld worden. En ik hoop gewoon dat ik ontzettend veel mensen mee kan steunen, want dat is het doel van mijn boek. Absoluut, en het is natuurlijk ook wel fijn om er wat van te verkopen. Heb je al, nou, hoe zit je met de, met de verkoopcijfers? Nou weet je, je moet eerst zelf investeren hoor, dus voordat je dat teruggeeft, je moet het niet doen rijk van te worden, want het kost alleen maar geld. Ik heb zelf 300 boeken af moeten nemen. En ik heb er nu 80 verkocht, dus daar ben ik al heel blij ja, mee. Ja, gaat de goede kant op. En um, 4 oktober is de vrouwmagazine van de Telegraaf is een speciaal borstkankernummer. En daar komt mijn boek ook in te staan. Nou, dat zijn wel goede dingen. Je bent wel, je bent wel goed bezig en ook goed ja. actief aan het promoten. Dus ook nu hier in, midden in de nacht. Uh, nog, nog uh. toen, toen het boek uitkwam, hè, Sosja? Ja. Uh, was je dan. Was het ook dat ook een periode. Want heel even nog, want het is best natuurlijk heftig wat er is gebeurd. We maken er nu ook wel een beetje uh, weer wat lacherig van. Maar uh, sloot je toen ook een soort periode af? Nou, dat had ik eigenlijk al gedaan. En juist omdat ik dat had afgesloten. kon ik er weer mee verder. om andere mensen te gaan helpen. Ik, ik ga ook langs met boekbesprekingen. in inloophuizen voor, voor kankerpatiënten. En dan merk ik gewoon. wat de steun de mensen aan je hebben. Dat is waarvoor ik het heb gedaan. Om. Om, om het weer door te geven, om van iets wat negatief is geweest... iets positiefs ja. te maken en weer andere mensen het ermee verder te helpen. Ja, dus dan kan je eigenlijk jouw hoogtepunt doorgeven... aan anderen die dan misschien ook alweer ja. een goed gevoel... en misschien de hoogtepunt van, van het afgelopen jaar beleven. Precies, en de mensen steunen en hopen... dat ze daarna net zo sterk eruit komen als ik. Ja, in, en dan ineens heb je kanker, het boek van Sosja. Ja. In de winkels. Heel fijn. Dankjewel voor het bellen, dankjewel. social. En succes met je programma verder. Yes, dankjewel. Oké. Okay, Blijf dai. luisteren. Doeg. Ja, je mag overal voor inbellen, hè? dat hoor je. Vooral over hoogtepunten en dieptepunten deze twee uur. Uh, vaste, vaste beller is Kees. Kees, nacht. Kees, ben je daar? Ja, ik heb nu wel een goede telefoon, Frank. Ja, want vorige week had ik je aan de lijn. En toen ging het... Uh, het de zo. Ja, ja, heel fijn dat je dat nou even doet, ja. Je schrok, hè? Nee, ik hoorde je stilvallen. Ik met die telefoon had ik dus heel vaak gebeld en dat ging gewoon elke keer ja. Het is nu twee keer misgegaan, dus nou, nou heb ik hem er maar uitgegooid. Heel goed, heel goed. Kees, wat is uh, jouw uh, hoogte of dan wel dieptepunt van, uh, van het afgelopen jaar? nou Ik zou, zou bijna zeggen dat jij een jaar op de radio bent, maar ik belde jou nooit, omdat ik altijd natuurlijk bij, uh, bij je collega was. Bij Luc, die uh, start bij start zat Luc, altijd. Ja. Maar is het dan een dieptepunt dat ik een jaar op de radio zit of een hoogtepunt? Nee, zo hoogtepunt. Nee, want ik heb je altijd heel leuk gevonden. Ja, slijm, slijm. slijm. Ja, nee, ben ik dol op, nee. hoor. Kom maar door. Mm. Nee, maar uh, <laughs> nee, je bent gewoon zo super relaxed. Dat is echt waanzinnig, uh, hoor. Goed om te horen, Kees. Maar uh, jouw hoogtepunt, die? Nou, ja, uh, van de week uh, zag ik een vallende sterren. Vond ik al een heel hoogtepunt. Ik denk, wat zal ik niet wensen? Nou, dat mag ik dus niet zeggen. Nee nee, nee, nee, nee, Houd het voor je. Maar ook die kleine en, dingetjes, hè, uh, he, kunnen het zijn. Van die kleine hoogtepuntjes, ja. dat is mooi. En, en nog een groter hoogtepunt was dat ik ook weer in de auto zat en dan hoorde ik ja, de Voyager 1 is uh, ons zonnestelsel verlaten. Nou, ik denk, ja, dat is wel wat zeg, godsammer. Wat, wat is het zonnestelsel verlaten? Ja, zo'n, uh, zo zo'n, uh, zo'n, de Voyager 1, zo'n, zo'n, zo'n uh, ruimte ding, nou, meer dan 30 jaar heeft hij ons zonnestelsel verlaten. Uh -huh. Is het nou in een zonnestelsel waar we, ja, volgens mij kunnen ze wel van alles van zien, maar. Die moet nu weer twintig uh, jaar vliegen naar de eerste uh, planeet die daar is of zo. Maar is dat een hoogtepunt voor jou? Ja, gewoon dat er iets, iets van ons, van mensen... het zonnestelsel heeft verlaten. Ja, dat of je vindt dat die, die, de wetenschap en de kunde... wat we allemaal kunnen hier in, in, in, in dit kleine wereldje eigenlijk... want het, de planeten en de ruimte om ons heen is heel groot. Vind jij mooi dat we dat dan kunnen bewerkstelligen? Ja, na 36 jaar is dat ding gewoon ons zonnestelsel verlaten. Terwijl ja. Niemand is ooit zo ver geweest. Nee. Ja, dat ding dan wel. En die zendt nog steeds alle signalen gewoon door, dat vind ik Dat is knap. bijna niet te bevatten, hoor. En uh, hoe zit het op uh, persoonlijk vlak, behalve dat je de vallende ster had gezien als hoofdstuk? Nou, pint? dat is wel leuk dat je dat vraagt, want uh, ja, een paar weken geleden uh, uh, belde Lieke, nou, die is heel stuk jonger dan ik, en uh, zegt, ah, oh, Kees, we even, het was twaalf uur, zullen we even naar Gordekom gaan. Er waren feesten, het liep er helemaal voor. Wie belde je? Sorry. Ja, Lieke. Heet, ja, andere Lieke, niet jouw Lieke. Een meisje? Lieke, Lieke een vriendinnetje? Ja, nee. Ja, een vriendinnetje. Okay, ja, ja. Een jong vriendinnetje. En die, uh, en die zei, nou dan gaan we er, er even... Uh, ja, ik zeg, nou is het leuk. Ik mocht drinken, want zij kwam me ophalen. Nou, en toen hebben we daar een paar uur gelopen. Het was helemaal super. En toen gingen we weg. Ze had eigenlijk daar ter plekke maar twee wijntjes gedronken. En um, nou, ze was ervoor al eens eten. Dus toen reden we eigenlijk... Was dat wel een soort te verwachten. En politie vaak binnen had ze gewoon net iets te veel gedronken. Oei. Dus toen werden we gelijk uit elkaar getrokken. Ik zeg, ja, ik wil wel bij de blijven. Nee, nee, dat kon niet. Want, uh, oh, maar ze had te veel gedronken. Ze moest blazen, want zij reed. Wat ja, ze had gewoon net iets te veel gedronken. Dus uh, ze moest mee later. Hè? Ja. En toen? Hoe is dat al geëindigd dan geëindigd? Moest jij op de fiets naar huis? Ja, met de taxi moest ik weer naar huis. Ah. En uh, we werden, waren we gewoon ineens van elkaar gescheiden weer. Uh. Dat is heel bijzonder. Ah, maar, dat was wat, maar hoe kan ik dit interpreteren? Als een hoogte- of een dieptepunt? Nou, en een hoogtepunt die eerste drie uur en toen was het wel een soort, een soort koude douche dat je dan ineens uh, <laughs> allebei je eigen weg moet gaan vervolgen. Zij, haar auto werd wel weggereden uh, door een politieagent en oh. zij, maar ze had echt maar een fractie te veel. Dus, want ik ben er ook wel tegen hoor, om te veel te drinken. Maar, dan zie je maar, je kan best wel heel erg oppassen ermee. Ja. En uh, nou, uh, hier gisteren nog even zitten bellen. Nou, het komt wel goed Het is weer goed met haar. Ja hoor. Hij nou, heeft er niet veel last van. Maar ze moet wel 500 euro betalen. En ook nog 500 euro voor een uh, cursus. Heel dus, uh, goed. Ja. hij ja, wie niet luisteren wil moet voelen, hè? In, de, in, die, in, die, uh, in deze regio. Nou, ja, ja. Misschien is het wel een goede les. En voor mij ook weer, weet je wel. Zo van oppassen uh, ermee. Ja. Nou, dankjewel, Kees. Het was een hoogtepuntje okay. weer, hoor, deze week. Hij hey, doeg. En een fijne nacht nog. Succes, hè. Inbellen 0801121. Uh, over je hoogte en dieptepunt van het afgelopen jaar. Dit is ook wel weer een hoogtepunt. Um, ik laat alleen maar muziek. Ik draai altijd heel veel. Uh, althans, ik draai muziek in dit programma. Wat ik heel erg mooi vind en leuk vind. Kies het gewoon allemaal zelf uit. En deze twee uur hoor je uh, muziek van muzikanten die hier allemaal in mijn programma zijn geweest. En dit is niet alleen een goede zangeres, maar ook nog eens een mooie vrouw. Dit is Nanja Joy Bradley. Six in the morning, city sleeping Trying for a booty call, no one will hear me Walk past the house of my ex Ready to be with him, but the thought drives me crazy So I take a cab, see my sunken cheeks in the mirror Lately I've been going too deep I'm a sucker for love, queen of the discotheque. Know And all the guys around me Hang for the fame, hang for the fame Swarm like. Fuckin' snakes around, mate, tears rollin' down my heart So low down, my pain to keep her hidden That's why I live with them, hang on for the fame, hang on for the fame It's really not that strange, I'm a sucker flow, Queen of the disco tape That your heart was broken right So I gave you mine Would have kept it for myself now If I've known you take away my light Now I walk around in an empty house Only a mirror looking back at me Black hole in my soul Sucks me drive From the city to the silence again Full pride, my chest I, I do not miss you yet. Yeah. Every step forward is Related to you, you didn't know Make no, no mistake I had some huts, turds around Every night perhaps one Cause I'm a sucker for love Queen of the disco Taking the guys Hang up for the fame Hang up for the fame Swarm like fucking snakes around me Tears rolling down my heart So it go down, my pain to keep it hidden That's why I live with them Hang up for the for the fame it's really not that strange i'm a sucker flow queen of the disco day mm -hmm. one more before the song Out of my hands, same song, and I hear nothing else. One more before the sun rises. Nice getting longer by myself in a room full. queen of the disco day Pans, ik vind het heel erg mooi. Mm -hmm. Queen of the disco Met Tanja Joy Bradley, sucker for love. Het gaat over hoogtepunt en dieptepunt van het afgelopen jaar. Want ik, één jaar besta. En mijn vrienden in de bar in Boyd's Bar, praten ook deze keer gewoon weer mee. Boyd's Bar. Boys bar. Boys bar. We beginnen met de hoogte of de, de, <tie> de dieptepunt, jongens? Ja, of dieptepunt. Want dan... Dieptepunt is eigenlijk lekker, hè? Ja. Dieptepunt, ja. Nee, maar die, eigenlijk is mijn dieptepunt. Dus had ik daar ik had er dus wel over nagedacht. Ben ik nu? Want mijn dieptepunt is eigenlijk een werkdingetje. En toen dacht ik wel meteen: Zo, dat is best wel goed als je dieptepunt je werk is. Dat gaat voor de rest heel goed. Ja, maar aan de andere kant moet je wel iedere dag naar je werk. Ja, maar dit was maar twee maanden werk. Dus dan valt het ook weer mee. Ik wist van toen ik daar begon al dat ik daar twee maanden later weer weg zou gaan. Dus dan is het ook. Het leek wel zeg maar twee jaar. Maar dan is het in ieder geval nog te overzien. Je dieptepunt. Maar wat maakt het dan zo'n dieptepunt? Ja, omdat ik echt de meest verschrikkelijke eindredactrice, ik noem geen namen, maar ik zou het echt zo graag eigenlijk nu wel willen doen. <lacht> uh, had okay. die, ik, uh, die ik me kon... voor. Het was gewoon niet. Ik, ik wil hier zijn. <lacht> zeg maar komt het eigenlijk op neer. En het was, dat werkte niet. En als je met iemand dus elke dag werkt met wie het niet zo lekker werkt. Ja. Dan duurt zo'n dag zo fucking lang. Ja, en als je er eenmaal ook als je het eenmaal bij jezelf hebt ontdekt dat het zo is, oh, dan ja. ga je op alles Maar letten. Alles is dan ook te veel. Inderdaad. Dat je denkt bij een ander, oh nee, hartstikke grap. Oh, dan kun je het grap. Ja. Super onrealistisch word je er ook ja. van. Gaat over het gewoon het hele afgelopen jaar. Ja, september, september. Ja. Ah, in september uh, afgelopen weekend en dan vorig jaar begon bij mij een soort van uh, mensen gaan dood ding. Dat er echt binnen vier maanden vijf mensen dood gingen. Dat was oh, wel een redelijk dieptepunt ja, met alleen maar begrafenis en dat je echt dacht, jezus houdt het dan gewoon niet op. Dat vond ik redelijk stom. Ja, maar dat is een redelijke understatement, stem, ja. vind ik in dit geval. Voor het rest is mijn leven wel leuk. Dus heb ik niet heel veel dingen. te <lacht> doen. Heeft dat nog lang nagewerkt? Heeft dat je hele jaar nog beïnvloed? Uh, een beetje. Ja, er was onder andere een vriendinnetje tussen. Die, uh, die heeft er zelf een einde aangemaakt. En dat brengt wel dingen een beetje in uh, perspectief. Dat je denkt, oeh. Aan de andere kant ben ik weer niet heel erg in touch met mijn feelings. Dus is mijn oplossing <lacht> <Nee>. meestal van zuipen. <lacht> <je> <lacht> of ik ga heel hard aan de slag met iets. Of dat soort dingen. Dus ik... Uh, nee, maar ik vond het wel... Uh, ja, raar. Het heeft wel een heel groot effect op je, omdat het nog steeds zoiets ongrijpbaars ja. is. Ja, denken. en je wordt ja. zo bang, want ik heb het dus hetzelfde gehad, maar dan veel langer geleden, gelukkig. Maar dat je dan op een gegeven moment eh uh, weer iemand. W wanneer stopt het dan? Je bent ja. dan op een gegeven moment een soort bang, elke dag dat je denkt, oh, kut, mijn telefoon, uh, ik wil niet opnemen. Ik had op een gegeven moment ook, dan, als mijn ouders belden, dan was ik gewoon bang dat het weer ja. iemand was, zeg maar. Ja. Dat het, ja, ik, vond, ik, ik was daar Lowlands, dat vond ik niet zo leuk. Dat was, ik, dat was, dat was eigenlijk een dieptepunt. Dat ja, vond het allemaal wel mee in mijn leven. Jij ja, echt een goed, goed leven. Ik klop hem af, dat was wel een goed ja. Ah, jaar. Ja, ik denk dat mijn hoogtepunt wel... Ik ben, woon samen sinds twee weken. vind ik ook best ja. een hoogtepunt. Of het kan ja. nog een heel groot dieptepunt worden. Het is maar niet bekijken. Ja. Ik, ik vond uh, uh, de hele zomer ja. vond ik fantastisch. Ik heb zo'n leuke zomer gehad. Het was fantastisch weer. Veel op terras gezeten, als je dan over die gracht fietst. Ik had dus met die regenbui van vorige week... waar iedereen ontzettend over heeft zitten miepen... een ontzettend gelukzalig hoogtepuntmomentje met mezelf op de fiets. <lacht> <lacht> Door die regenbuien. Naakt. Nee, <lacht> niet naakt. Maar ik zat echt met een big smile op mijn fiets. Van wat heerlijk dat iedereen toch altijd in de wereld loopt te rennen... en te doen en proberen alles strak te trekken en te organiseren. En ja, als de wereld bedenkt, ik ga heel hard regenen en waaien... Ja, maar waar zijn we dan met z'n allen? Dat vind ik leuk. Nee. Wat denken we allemaal groot, hè? Dat vind ik wel niemand die zegt van de... Nee, ja, de zomer. Ja, ik vond die zomer vond ik een hele goeie. Want ik had dat ook, omdat... Eh, mooi weer is een hoogtepunt. Elke dag mooi weer is een hoogtepunt. Want ik vind dat altijd... Je wordt daar inderdaad gewoon gelukkiger ja. van. Terrasje... Ik denk dat mijn hoogtepunt ook nog een beetje moet komen. Maar het, het boeken van mijn hoogtepunt was ook oh, al een hoogtepunt. Ja. Dat is heel fijn. Ik heb namelijk een reis geboekt voor in november. Als het hier echt lekker nat en koud. En dat iedereen een beetje, oh de winter komt eraan. Dan ga ik drie weken naar Costa Rica en Nicaragua. Dat vind uh. ik. Het oh, ja. idee daarvan is voor mij iedere dag al een hoogtepunt. Ja, ja en ik, uh, uiteindelijk biertje met vrienden drinken is toch hoogtepunt. Dat je echt op een terrasje zit en gewoon kletsen. Dat je denkt, oh, ik heb echt leuke vrienden. Ja. Dat vind ik ook het hoogtepunt. Hoogte en dieptepunten. 0800 1121 BNN Radio 1. Nachtbrakers. Frank van der Lende. Veel, goeienacht. Nou, goeienacht Frank. Goeienacht. Nog uh, van harte. Dankjewel, dankjewel, dankjewel. Jij uh, jij ook met uh, het, het leven. Laten we daar ook gewoon eens op feliciteren uh, op op maar, feliciteren en proost. Neugraag, neugraag. Oké, okay. um, Ja, hoogtepunten, hè. dat is een lastig onderwerp. Ja, absoluut, want ja. Nou, hoogtepunten zijn ook dieptepunten en andersom. Ja, precies. En, uh, dat dat maakt best lastig. Oké, okay, ik was een poosje verlamd aan de verlamd? benen. Verlamd? Ja, de Zo. benen wilden zeg maar een depressieve toestand aan de benen. Ja. Maar inmiddels gaat het helemaal goed, Schieten en enzovoort. Maar hoe, hoe mag ik dat heel is, even vragen, is... hoe, hoe kan dat in één keer dat je dan verlamd bent? Ja, dat is dan een, denk ik gewoon een bacteriële toestand. Maar ja, goed, ik ben eroverheen gekomen. En het gaat goed. Maar even denken hoor, ik zit even naar het vorige verhaal te luisteren. Van die meisjes. Ja. Dan vind ik het ook gewoon een beetje, een beetje vreemd hoor. Want waar, waar, welke bedoel je? Van uh, mijn vrienden in de bar. Ja. Wat zeiden zij dan? Nou ja, ik. Ik bedoel, waar bestaan hun hoogtepunten dan uit? Hè? Kijk, mijn hoogtepunten bestaan uit gewoon van... Ja, nu, natuurlijk, nu goed bewegen en en sport. Dat is logisch, hè? dat snap je, fysiek. Maar ja, ja, dan weet ik het ook even niet <laughs> nou meer. Maar ja, maar, kijk, voor jou lijken hun hoogtepunten misschien een beetje uh, uh, kinderachtig... of een beetje, uh, beetje klein omdat zij natuurlijk vrij jong zijn die je toen net hoorde. Uh, en en ja. jij hebt al veel meer meegemaakt. Want ik neem aan dat jij wat ouder bent dan zij zijn rond de dertig. Ja. Um, dus jij hebt veel meer meegemaakt. Dus jij ziet misschien grotere dingen die gebeuren in je leven als echte hoogtepunten. En niet kleine dingetjes zoals uh, een vakantie die je hebt geboekt. Of uh, het samenwonen met iemand. Uh, ja, oké. Okay. Ik uitgemeten, ja natuurlijk. Dan krijg je een ander overzicht. Dat klopt. En ja... Goed, dan heb je het inderdaad over hoogtepunten of dieptepunten. Een nou, dieptepunten vind ik wel van... Ja, gewoon, dan gaat het gewoon ook wel een beetje over verliezen of zo. Ja. En uh, ik bedoel gewoon mensen die ik bijpraak. Maar hoogtepunten kunnen ook zijn gewoon Denk ik van uh, gewoon de gelukkige dingen in het leven te zien. En gewoon... Uh, het, het, het hoeft allemaal niet zo moeilijk te zijn. Kijk, ik snap best wel dat de jeugd het iets moeilijk, maar ik bedoel, van dan ga je er misschien iets om het aankijken, zoals ik vroeger ook, natuurlijk. Maar de hoogtepunten zijn toch ook toch, Het is een soort van geluk. En... Nee, absoluut. Maar, maar, maar, ja. veel, wat zijn dan nou voor jou concrete persoonlijke hoogtepunten van het afgelopen jaar? Maar dus echt gewoon iets wat je kan benoemen? Oké, okay, wat ik kan benoemen is uh, wat ik, uh, wat ik heb geleerd de afgelopen jaren, dat vind ik de hoogtepunten. En dan gaat het over het en dan vind ik dat ik heel veel heb gekeerd over fysiotherapie. Ja. En ook in, uh, in, in de samenwerking met Alzheimer mensen enzovoort. Dat vind ik wel een hele... Ja, wat ik heb gelezen over Bernat. Ik bedoel, alles wat ik... Ik bedoel, wat ik heb meegekregen van de laatste tijd... vind ik dat ik heel veel over de mensen heb gekeerd. Ja. Over gewoon ook over het ouder worden en met gewoon eigenlijk wijzer geworden in het leven of zo. Ja, nee, nee, nee. Dan precies. Maar ook de impact. Wat, wat het heeft te maken met uh, de ouderdom... en hoe dat ingrijpt, hoe dat kan ingrijpen op de ouderen. Dat vind ik wel interessant. Ik ja, dat... Schap, dat weet ik. Je valt, een dat beetje, je valt een beetje weg veel. Oh, sorry? niet nou ja, dat... goed? Nou ja, nu ben je er weer. Je, je haperde eventjes... Oké, okay. nee, maar dat vind ik dus wel interessant, gewoon wat er met de mensen gebeurt als die ouder wordt. Ja, nou ja, dat is absoluut zo, maar dat is, dat is niet echt nog... Je vindt het moeilijk om echt een concreet punt uit te kiezen, hè, van het afgelopen jaar. Ja. Ja. Ja. Ja. Nee, maar dat, dat mag ook hoor, alle algemeenheden mogen ook, het mogen kleine dingetjes zijn, het mogen grote dingetjes zijn... Uh, waar je over je ja. kan inbellen. Dankjewel in ieder Mag geval op. veel. Want, uh, ik kan ook worden. Graag gedaan Frank. Ik ben blij dat je, want je belt vaker naar dit programma. Al bijna een jaar lang. Uh, niet elke week, maar wel gewoon zo nu en dan. En dat vind ik fijn. Daar ben ik blij om. Ik ben een fan van je. Ja? Heel goed. Ben ik blij om te horen. Dankjewel. Nou, oké. Okay. Dit is goed voor jou. Doei okay. veel. Dag. Dag. 0801121. Ik, uh, ik bel zometeen nog eventjes met uh, uh, Pieter en uh, met Marijn. Eerst nog eventjes naar een muzikaal hoogtepuntje van afgelopen jaar. Uh, deze jongens uit Den Haag, een beentje uit Den Haag, heel leuk beentje, ik, uh, ik vind ze goed. Die waren hier ook te gast, terwijl ik op het dakterras zat, want het was heel mooi weer, het was zo'n zomerse nacht. En uh, speelde zij in de studio het leuke liedje Fever. Het beentje heet uh, F trouwens, Dat is wel handig om te weten. Everybody loves you, baby More than they love Jesus, maybe Cause Jesus loves everyone But my love's meant for one So put away the Bible and read Read a little book about me And maybe I'll read your lips tonight. I will lick them on the count of one, two, three. You drive me nuts. You give me kicks. I don't want drugs. I want your kiss. You drive me nuts. Oh, you give me fever. Uh -huh. Woorden schieten vaak te kort, zoals dat hoort, zoals dat gaat. Maakt niet uit zolang je met me praat. Ik bewandel de straat met vlinders in mijn maag, mensen vinden me vaag, maar dat is maar net de vraag. Ik vind het bovennatuurlijk het effect dat je hebt op mijn buren. Professionele telelens, camera's, spiegelreflex. Infrarood op die billen bloot Maar ze doen het voor de plaatjes. Ik doe het voor de intieme praatjes. Voor de vragen en de weetjes, voor de versleten maandagen en die netjes. Voor elke toon die je haalt onder de stick Hete benauwende dekens Als een pauw voor mevrouw, maar dat weet ze Je bent de vrouw van wie ik hou En dat weet je You drive me nuts You give me kicks I don't want drugs I want your kiss You drive me nuts Or you give me fever I got You on my mind Cause baby You're so fire. With one look at your ass Oh baby I, I died three times You drive me nuts You give me kicks I don't want drugs I want your kids You drive me nuts, or you give me fever. Oh, yeah. You drive me nuts, yeah. you give me kicks. I don't want drugs, I want your kiss. You drive me nuts, you give me fever. Ja, die moet ik nog even. Hup. Uh, je hoorde F, het beentje F. En uh, de frontman, de zanger daarvan is Nick van den Berg. Vette stem heeft hij. En dat is ook nog eens een goede theatermaker. Sommige mensen, oh, die hebben het ook allemaal. Goedenacht, je luistert naar Nachtbrakers, BNN Radio 1. En ik moet je eventjes dit laten horen. Vanavond viert de Assie haar 30ste verjaardag. Assie je Dankjewel. Je bent 30. Ja. Is dat een hoogtepunt? Of is dat, hoe kijk je daar tegenaan? Nou, iedereen zegt dat het beter wordt. Dus ik zie het als een hoogtepunt. Maar heb je tot nu toe? Want we hebben toen net jouw verjaardag al een beetje gevierd in de kroeg. Ja. Wat is er tot nu toe deze avond? Dit is te gek. Ik had een surprise idee. was dat? Omdat we niet konden foppen met, met een echt feestje, hadden ze gezegd van... We doen een dinertje. En dat was leuk. We, we, we worden niet... ondertussen naar binnen geduwd in de kroeg waar het feest verder gaat. Ja, ja, ja. Een hele fijne avond, Assi. Dankjewel. Nou, en er dan moet gedanst worden. Ja! Ja! Woehoe! We gaan live op de radio. Ja, dat was dus de verjaardag van een vriendin van mij. Astrid heet ze. We noemen haar Assi. En uh, nou, het was voor haar wel een hoogtepunt dat ze 30 werd. En uh, uh, iemand die ik daar ontmoette vanavond, is Marijn. Marijn, goede nacht. Ja. Ja, wat een feest. Hier, wat, wat, wat? Marijn, uh, even, even voor de goede orde en voor de luisteraars. Uh, jij, jij bent een, ook een vriend van uh, Astrid. En ja, jij was zeker. ook op die verjaardag. En ik had al eens wat verhalen over jou gehoord. En jij wel eens verhalen over mij gehoord. En nu zagen we elkaar voor het eerst eigenlijk. En jij belde in 0801121. En jij zegt: Het hoogtepunt van de dag voor mij was dat ik Frank jou heb ontmoet. Yes, inderdaad. Ik had al zo over jou gehoord. En ik denk. Ik ga nu gewoon even bellen en zeggen wat voor een topavond dit was. Ja, vet. Want uh, het, wij zaten in een, in een kroegje... en toen zijn jullie nog naar een ander feest gegaan. Of wat, wat, hoe is het uiteindelijk de avond uh, ja, uit de hand gelopen? <laughs> nou ja, zoals je net gehoord hebt... we waren dus eerst uit het eten voor Astier de Verjaardag. Toen zijn we biertjes gaan drinken in Harlem. En uh, ja, jij ging radio maken. Wij zijn naar uh, Timboek toe gegaan. Dat is een Voor een, uh, de lunchparty van een vriend van mij... Die uh, zijn kledingmaker Deal Thing heeft gelanceerd in Timbuktu. Ah, nou, dat was ook te gek. En nu ben je op het strand? Ja, Want Timbuktu nee, is, ja, is een strandtent, maar waar, waar ben je nu dan? Inmiddels, inmiddels rijden we naar huis. En we zitten in de auto, dus we denken we gooien wow. jou even aan, weet je. Ja, je ik hoor het. Ik, horen. ik hoor hem een beetje rondzingen ook. Hij staat nog steeds aan, hè? Ja precies, de rest wil ook mee. Nou ja, zet hem even, even, zet hem even heel hard en roep dan even met z'n allen... Hey! En dan... Uh... Ja, mooi toch? Hup, weg ermee. <laughs> Dat was uh, Marijn, zijn hoogtepunt was, uh, was onze ontmoeting vanavond. Dat is uh, fijn om te horen natuurlijk. Het is sowieso al een egostrerende show dit. Omdat ik een jaar besta, uh, neem ik de hoogte- en dieptepunten door van jou en van mij. Sean, goeienacht. Sean? Ja? Yes. Daar ben je. Ja, John. Hoi. Um, wat is jouw hoogte, dan wel, dieptepunt van dit jaar? Nou, mijn. Uh, mijn dieptepunt was eigenlijk al een paar uh, jaar. Nou, dat ik een echtscheiding achter de rug heb. En uh, dat is allemaal overzicht gegaan met allerlei beschuldigingen die niet waar waren. Waardoor ik nu helemaal kleuter vond, natuurlijk. Maar mijn hoogtepunt is dat ik uh, gelukkig kort geleden hier een hele leuke nieuwe vriendinne kon. Oké, okay. ik, ik, ik versta je, ik begrijp je verhaal wel een beetje, maar heb je toevallig je telefoon in de uh, carkit zitten van je auto? Nee, nee. Oh, want je klinkt een, je klinkt een beetje ver weg. Je klinkt niet zo beter? Je klinkt veel beter, John. Kijk, dat bedoel ik. Yes. Maar even, want ik, ik heb het wel redelijk kunnen ontcijferen, maar voor, voor, uh, je hebt een, een echtscheiding achter de rug en nu heb je weer een ja. nieuwe liefde gevonden. Even in een notendop. Ja, dat klopt. Ik heb weer een nieuwe liefde gevonden, daar ben ik wel helemaal blij om. Ik ben, uh, dit jaar ben ik dan ook toevallig 50 geworden. En toen had ik eigenlijk voor mezelf iets van 50 jaar geworden en dan deze ellende allemaal meegemaakt. maken. Ik was diep ongelukkig en ik dacht, dat komt nooit meer goed. Dat had je niet verwacht toen je jong was en twintig uh, en, en was en dat je dacht van, nou, nee. ik ga niet op mijn 50, zitten. Nee. Dan heb ik waarschijnlijk huisje, boompje, beestje, mooie auto voor de deur of, of wat dan ook waar je waard aan hecht. Maar niet dat je opeens zonder vrouwen zat en dan daarna weer met vrouwen. Ja. Zonder vrouw en uh, kindertjes in de steek moeten laten. Maar heel even terug naar het begin, uh, John. Want uh, dit jaar ben je ook gescheiden, echt? Of... Nee, dat is uh, twee jaar geleden nu. Oké, okay. en dat, dat ging gewoon niet meer? Nou ja, voor mij wel. Ik heb het helemaal niet aan zien komen. Ik kreeg in één keer een telefoontje op mijn vrouw. Uh, of we toch maar even wilden gaan praten, want het was klaar. Ze wilde niet meer. Oh. Ja, en ik heb het vermoeden uh, dat er iemand anders in het spel was. Maar ja, dat wordt nooit toegegeven, natuurlijk. Nee. Alleen voor mij was het uh, volkomen onverwachts. En toen ging het dus uh, uit, althans je ging scheiden en ook met kinderen, ja. zei je? Ja, helaas wel. Drie kinderen. Ja, hmm. niet helaas voor de kinderen, want <laughs> ik was dolgelukkig met ze. Maar ja. ik, ik, ik heb het gevoel dat er een hoop verdriet aangedaan is bij de kinderen. Maar. En toen uh, uh, was dat, nou ja, dat moet je verwerken denk ik. Maar dat was dan, hoe, hoe lang doe je over zo'n verwerkingsproces? Want dat weet ik niet. Nou, ik, ik moet zeggen dat ik er uh, bijna twee jaar over heb gedaan... Uh, om daar een beetje doorheen te komen en uh, vond ik het nog wel heel moeilijk, maar ik ben blij dat ik uh, goed contact heb uh, met de kinderen mm -hmm. en uh, de, de, dat doet me heel erg goed. En uh, ja, dan komt er op een gegeven moment zo'n moment dat je voor jezelf weer hebt van ja, ik ga me dat toch weer een beetje open voorstellen, want ik wil niet helemaal lief alleen blijven en uh, nee. dat, dat vind ik de hele, dat was helemaal niet leuk gewoon. En ja, en toen ik me ervoor open ging stellen, ja, toen kwam ze op mijn werk en denk ik, plotseling voorbij lopen. Dat is wel weer mooi dan. Ja, ja. Maar ik heb er twee jaar over gedaan, omdat ik uh, eigenlijk helemaal niets meer wilde. Ik had zoiets van, ah, vijftig jaar geworden, wat moet je nou nog? En uh, één kind is nog klein van, me, van mij. En toen dacht ik van, ja, om nou weer met een nieuwe vriendin en alles en dan moet ik met die kinderen weer voorstellen en Moet, moet je weer opnieuw die, beginnen? Ja. Ja, alles opnieuw. En, ja, en ik kwam er een nieuw eentje tegen. Ik, ik had wel zoiets, ik stel me ervoor open. Ja, en meteen en je... kwam het. <laughs> wat? En meteen kwam het eigenlijk. Nou, dat was niet meteen hoor. Ik had al een, een maandje of drie dat ik zoiets had van... nou ja, als het gebeurt, gebeurt het. En ik had het al een beetje tegen mijn kindertjes verteld. van Ja, stel je voor dat papa nog ooit eens iemand tegenkomt. Ah. Nou, dan reageerden ze plotseling op zo. Ja, leuk papa moet je doen. Nou, en toen had ik zoiets van... nou, als er nou wat gebeurt... Nou ja, dan sta ik even open. Ja, en ik, daar heb ik drie maandjes op zitten wachten. En ja, toen stond ze plots in voor mijn neus. En het was helemaal raak. <laughs> en hoe ging dat dan? Even, even naar die situatie. Want je zei, het was op mijn werk en jij zat achter ja. je bureau. Of wat, wat was je aan het doen? Ja. Nee, nee, nee. Ik, uh, ik, uh, ik ben uh, aan het werken in de beveiliging. Ja. En ik moest, ik moest bij een bedrijf werken achter de receptie. En uh, daar zat ik gewoon uh, te wachten tot het personeel allemaal binnenkwam. Nou, en daar kwam plotseling dus een uh, dame binnenlopen die uh, mij aankeek, heel verbaasd en wegging. <laughs> en uh, ja, ik had zoiets van zo, die vond ik wel leuk. Maar, maar ja, vrouw, eigenlijk, ja, eigenlijk stond ik er niet zo bij stil. Maar ik vond ze wel leuk. Nou, toen kwam een paar uur later, toen kwam ze weer terug, toen stond ze weer voor mijn neus, zei ze, ja, mag ik jou iets stoms zeggen? Ik zei, ja, vertel. En toen zei ze, ik krijg jou niet meer uit mijn hoofd. <laughs> zo, echt liefde op het eerste gezicht. Ja, dat was het echt, ja. Wauw. En toen zei ik van, nou, dan moet ik jou één ding vertellen. Dat heb ik dus ook heel de wow. tijd, als je veel aan je te denken. En het was echt liefde op het eerste gezicht. Smullen dit. En, en toen? Want ja. je gaat dan niet meteen, je duikt niet meteen op elkaar, neem ik aan. Ze dus spreekt niet nee, over de nee, receptie nee, nee. Heen, en dan grijpt ze nee. bij je kraag en sleurt ze nee. mee. Maar, nee, maar doordat ik kinderen heb, had ik ook zoiets van, ik wil dit eerst gewoon heel goed doen. En ik wil niet zomaar van de een naar de andere hoppen. Nee. Daar had ik geen zin in. Maar? Toen heb ik, uh, ik heb haar mijn telefoonnummer gegeven. En ik heb gezegd van nou, mocht jij er interesse in hebben, ja, bel me eens een keertje of zo. Uh, misschien kunnen we iets afspreken, leuk. Ja, en niet wetende dat ze we meteen een dag later mijn telefoon zou gaan al. En toen hadden we je eerste afspraakje? En toen hebben we meteen een, een afspraakje gemaakt om inderdaad een keer een bakje koffie <laughs> te komen drinken bij elkaar. En nu? <laughs> Hoe is de situatie nu dan, Sean? Nou, de situatie nu is eigenlijk uh, dat ik ja, zo verliefd ben en zij ook. Oh. Dat wij nu al plannetjes hebben om lekker samen verder te gaan. Nou, en dat is pas 2,5 maanden, drie maanden geleden. Drie maandjes, ja. Goed nieuws, hoogtepuntje wel hoor, als ik het zo hoor inderdaad. Ja, absoluut. Lekker? Absoluut. Ja. Klinkt goed, John. Dank je wel voor het bellen, voor dit vrolijke hoogtepuntverhaal. Graag gedaan. En dat Dankjewel. je dus okay, altijd je, hoop, je hoop moet programma. houden. En dat je altijd hoop okay. moet houden, hè. Dat je dus uh, bent gescheiden op je vijftigste en je dacht van, ik kom nooit meer aan de vrouw. En dat je gewoon, hup, ja. gewoon weer verliefd bent. Helemaal geweldig. Dank je wel, John. Oké, okay, dankjewel. ook. Doeg, fijne nacht. Doeg, doeg. Hoogtepunt van Sean, vind ik een mooi hoogtepunt. Kom maar door, 0800-1121, daar kan je mooi op bellen. 0800-1121. En uh, ja, dat gaat nog een uur door, dus, dus de er staat een wagenwijd open. Kom maar door. <lacht>